5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Kritiek op kabinetsplan Ontslagrecht. Syrische oppositie vormt één blok. En grote betoging in Genk tegen sluiting Fort <tomst> De manier waarop het kabinet het ontslagrecht wil wijzigen... is ondoordacht en onverstandig. Dat vindt de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. De advocaten vinden vooral de combinatie van minder ontslagbescherming... en een soberder WW te ver gaan. De positie van de rechter bij ontslag wordt uitgehold, vinden ze. En de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro vinden ze te laag. Het kabinet wil dat ontslag in eerste instantie alleen nog via het UWV kan... in plaats van ook via de kantonrechter...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 Ook eerder ontslagen werknemers van Opel in Antwerpen, Renault in Veelvoorde... en Philips in Turnhout lopen mee in de betoging die Mars voor de Toekomst wordt genoemd. Over anderhalf jaar staan 10.000 mensen op straat door de sluiting in Genk... 4500 mensen bij Ford zelf en 5500 werknemers van toeleveringsbedrijven. Patiënten die in het VU Centrum werden gefilmd... voor de omstreden reality-serie 24 uur tussen leven en dood zijn misleid... Dat blijkt het onderzoekstukken van het College Bescherming Persoonsgegevens. De site nu.nl heeft die boven water gekregen en schrijft... het vu wilde beelden uit de spreekkamer ook bewaren... voor intern gebruik en onderwijsdoeleinden. Maar in de informatiebrief aan de patiënten stond daarover niets vermeld. De serie 24 uur tussen leven en dood... werd door de commotie over de verborgen camera's in het ziekenhuis... en de schending van de privacy na één aflevering gestaakt. Een man van 23 is gisteravond gewond geraakt toen hij werd aangereden door een trein. Hij zat gehurkt op het spoor bij station Koogsaandijk te poseren voor vrienden die een foto maakten. De man zag net op tijd dat er een intercity aankwam en kon van het spoor afkomen, maar hij werd geraakt door een trapje aan de zijkant van de trein. Er liep alleen beenletsel en een paar blauwe plekken op. Was hij een seconde langer blijven zitten, dan was hij door de trein overreden, zegt de politie. Bij de explosie in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. In de zuidelijke wijk van de stad zijn onder het puin van enkele ingestorte huizen twee lichamen gevonden. Ook zou er nog een onbekend aantal gewonden zijn. Van veel huizen in de omgeving zijn de ruiten kapot. Over de oorzaak van de explosie is nog steeds niets bekend. De buitenechtelijke relatie van de opgestapte CIA-directeur Petraeus is aan het licht gekomen... toen de FBI onderzoek deed naar zijn minnares en biografe Paula Broadwell... Een vrouw in de omgeving van Petraeus had een klacht ingediend tegen Broadwell... omdat hij haar in e-mails zou hebben bedreigd. Toen de FBI het account van Broadwell onderzocht... werden ook e-mails aangetroffen waaruit de relatie tussen Petraeus en Broadwell bleek. David Petraeus legde vrijdag zijn functie neer. In de eredivisie hebben Ajax en Feyenoord eenvoudige overwinningen geboekt. Ajax won uit met 4-2 van Peck Zwolle, en in de Kuip won Feyenoord met 5-2 van Roddy SC eerder vanmiddag eindigde de topper tussen Vitesse en FC Twente in een gelijkspel. In Arnhem werd het 0-0. De wedstrijd tussen PSV en Heerenveen is een half uur geleden begonnen. Het weer vanavond helder, maar vannacht kan op diverse plaatsen laaghangende bewolking of mist ontstaan. Het koelt tijdens opklaringen af naar 3 of 4 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. en Het wordt met 9 of 10 graden ongeveer even warm als vandaag. De dagen daarna weinig verandering, alleen de nachten worden kouder. Aan nou, verkeersinformatie Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort zaten tussen knooppunt Diemen en Muiden 2 kilometer file. Daar ligt de olie op de weg, de rijstrook is dicht. Op de A7 tussen Amsterdam en Horen wordt aan de weg gewerkt. Bij Purmerend staan in beide richtingen files van 2 kilometer. In het zuiden van het land op de N69 Neerpeld richting Eindhoven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 We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk voor alle projecten op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. In gesprek op 2 de sociologe Saskia Sassen. Een van de meest invloedrijke denkers ter wereld. Over de keerzijde van globalisering en onze eigen plekje op die wereld. Wie profiteert en wie wordt er buitengesloten? Saskia Sassen. Vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2.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 Ruim 7 minuten over 5. Laatste uur van Langste Lijn. Livesport voldoende nog. Om te beginnen PSV Heerenveen verlieten we bij het lange nieuws met 1-1, Frank Wielaard. En dat is het nog steeds na ruim een half uur voetballen. Strootman had de 2-1 op zijn hoofd. Maar de bal kwam vanaf een corner uit de stuit. De bal stuitte hoog op. En Strootman kreeg hem bij de tweede paal. Van heel dichtbij niet naar beneden. Tot zijn, vooral zijn eigen grote spijt. En al die fans in het stadion in Eindhoven. 1-1 dus nog. PSV, Heerenveen. Het schaatsen in Heerenveen. Denken afstanden met een veteraan. Sebastian Tilman. Bob de Jong. Het is een merknaam geworden in het schaatsen. Zeker op de 10 kilometers. Een 18e deelname in 1 de k, En altijd stond hij op het podium van de 10 kilometer. Hij rijdt tegen Douwer de Vries en ligt na 4400 meter 100 meter voor ten opzichte van de Vries. En al 5,5 seconden voor ten opzichte van het schema van Jan Blokhuizen. En uh, Djokovic tegen Del Potro. Djokovic zocht een uitgang. Heeft die man gevonden Marcelle? Ja, in een, een echte nooduitgang, maar het is 6-3 geworden. Het staat gewoon 1-1 in sets en Djokovic dus set en een breek achter. Maar pakt wel de tweede set en kan dus nu een derde en dat is tevens ook de laatste set af dwingen. Vroeger hadden we hier een best-of-five, nu een best-of-three. We gaan dus nog een mooi slot tegemoet tussen de wedstrijd van Novak Djokovic en Juan Martín Del Potro. I've never been. Niet tussendoor durven zingen. Koffietijd op de radio. Cairo Emerald met Riviera Live. We zijn inmiddels al een tijdje onderweg. Op weg naar de rust. PSV Heerenveen. Inmiddels 1-1 Frank Wielaert. Ja en Kuzibijuk heeft uh, zijn handen vol aan deze wedstrijd. Hoor. Veel kleine overtredingen. Veel gniepigheden. En, uh, hij heeft het tot nu toe aardig in de hand. Nu geeft hij een vrije trap aan PSV. Op nou, goed 20 meter van de golf van van de bussen. Na 38 minuten uh, voetballen in die uh, eerste helft. En die 1-1 stand... Op het bord, Mertens achter de bal, was even onderwerp van al die discussiepuntjes rondom de beslissingen van Kuzubiuk. Eerst zag hij goed dat Daniel de Ridder flink zijn kont erin gooide tegen de Belg. En daarna zag hij goed dat de Belg nogal onhandig over Koems heen viel. en liet hij rustig doorvoetballen. En dat waren de laatste momenten. Nu staat de muur keurig op afstand en Mertens met de vrije trap in de verre hoek van de bussen half in eerste instantie. En dan helemaal in tweede instantie weer... Is het Matas die de bal ja achter zich krijgt? Dan is het ook heel lastig inschieten. Hij probeert het wel met de buitenkant van uh, zijn voet. Maar hij krijgt het niet helemaal lekker voor elkaar. Het is in ieder geval een aardige poging. Maar uh, het was trouwens de Rijk met die poging om die bal achter zich uh, vandaan te krijgen. Maar uh, PSV nog altijd slechts op 1-1 tegen Herenveen. Dan is het duidelijk de betere ploeg inmiddels. Straks hebben we nog Bob de Vries in de baan, Jan Timmerman. Maar je zei het al, merknaam. Wie is de Bob? Dat is geen vraag, hè, vandaag. Bob de Jong, hij is al zo vaak zes keer al Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer. En misschien, zeg ik heel voorzichtig, wel onderweg naar titel nummer 7. Ook al weten we inderdaad dat Bob de Vries nog komt, maar die heeft last van zijn rug. Maar vooral ook Jorrit Beresma is in een hele goede vorm. De ploeggenoot van Bob de Jong dadelijk in de laatste rit. Maar we kijken toch allemaal weer met een goed gevoel naar het rijden van Bob de Jong. Die bijna negen seconden voor ligt op het schema van Jan Blokhuizen. En onderweg is dadelijk naar de 92 en dan dus weet dat hij nog maar twee ronden heeft te gaan op deze 10 kilometer. De Olympisch kampioen van Turijn. Daar komt Bob de Jong aan. 11.56.73. Rondetijd is 30,9 seconden. Hij is een seconde langzamer uh, qua schema dan dat hij vorig jaar was. Toen hij hier in Tijalf ook aan het begin van het seizoen iedereen uh, op de tribune of op de stoeltjes wist te brengen. Met een kampioenschapsrecord van 12.57.29. Het lijkt wel alsof hij dat schema in zijn hoofd, goed in zijn hoofd heeft gepland... Want hij rijdt eigenlijk de hele rit al rond de seconde van dat schema. Zijn tegenstander Douwe de Vries kijkt hij ook al in de rug. Die heeft een enorme ram gekregen van de man met de hamer als Bob de Jong de laatste ronde ingaat. 12, 27, 72, 30, 9 voor deze ronde. Ik denk dat hij net niet gaat komen aan die tijd van vorig seizoen. Maar het gaat wel denk ik weer een tijd worden van binnen de 13 minuten. En dan let hij, legt hij de lat weer hoog voor Bob de Vries en voor Jorrit Bergsma in de laatste rit. Bob de Jong voor de laatste keer. Door de binnenbocht heen in dat uh, lichtgroene met oranje pak van Bam. Dat andere groentje, het donkergroen van TVM. Van uh, Douwer de Vries gaat nu de laatste ronde in. En hier komt Bob de Jong net binnen de 13 minuten. 12.59.07. Ietsje langzamer dan vorig jaar. Maar wat maakt het uit? Bob de Jong heeft weer een hele, hele goede 10 kilometer gereden. Het publiek staat al weer uh, op de stoeltjes. Uh, in ieder geval met uh, de bips van de stoeltjes af. Staat al weer te applaudisseren voor Bob de Jong die steen en Steen kapot is, maar wel weer dus een hele goede 10 kilometer reed. En Douwe de Vries, de TVM-rijder, komt nu pas over de streep gegleden. 13, 26, 67. Zevende gaat dus niet de wereldbekers in. Bob de Jong leidt voor Jan Blokhuizen, als er nog één rit op het programma staat. Bob de Vries, die andere Bob, tegen Jorrit Bergsma. Feyenoord won vanmiddag met 5-2 van rode ESG. Bij de rust het 3-2. Pelle maakt al snel de wedstrijd 1-0. Na 20 seconden. Maar Malki kort daarna 1-1-2-1 Pellet, 3-1 Emmers, 3-2 Biemans. En na de rust 4-2 Klaasje en 5-2 Janmaat. Dat was een rode kaart voor Bart Biemans van Roda. Na 53 minuten werd er ook meteen een strafschop toegekend aan Feyenoord. Maar die werd gemist door Lex Immers. 5-2 Ben u het naar de reactie van uh, Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord? Hij sprak na de wedstrijd met Ronald van der Geer. Dat dacht je na 21 seconden. Die is in de pocket. Nou, ik dacht wel uh, prettig. Eindelijk eens een keer een, uh, een snelle voorsprong. Ja, en dat moet een ruggensteuntje zijn, maar uh, ja, dat werd het uh, pas veel later, want uh, we gaven te makkelijk uh, in standaard situaties uh, tegen uh, twee calls. Nou, dat was niet goed. En uh, ik vond wel dat we goed speelden, dat we heel veel kansen gecreëerd hebben. Alleen pas in de tweede helft hebben we wedstrijd definitief uh, beslist. Ja, je had nog veel meer kunnen scoren. Hè? Dat is misschien ook wel een verwijt dat je, dat je een aantal spelers kan maken. Nou ja, oké. Okay, als je het toch ziet... Aan de ene kant maak je er vijf. En dat teken je vooraf natuurlijk. Maar ik vond wel dat we met name de tweede helft tegen tien spelers van Roda... dat we daar meer calls uit hadden moeten maken. Lex miste nog een aantal. We missen een penalty. Maar al met al met vijf calls kun je tevreden zijn. Maar ja, ik kijk graag naar het maximale en, en dat wil je er ook uh, uithalen. Ook zeker in zo'n wedstrijd als het eenmaal beslist is. Dan uh, ja, wil je het publiek ook nog wat gunnen uh, op meer doelpunten. Maar al met al denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Uh, pas laat in de wedstrijd uh, definitief beslist hebben. Maar dat vond ik uh, licht aan het feit dat we niet scherp in verdedigend opzicht bij de standaard situaties waren. De wedstrijd kantelt definitief naar de penalty. Die Lex Immers dan weliswaar mist, maar wel rood voor Biemans oplevert. Uh, dat is een discussiepenalty. Heb jij hem inmiddels gezien en heb je er een mening over? Nee, ik heb nog niks gezien, dus ik uh, kan daar ook verder niet over oordelen. Ik uh, kan me voorstellen uh, dat dat uh, deze straf is, want het was een uh, open doelkans. Ja, en als je voor overtreding, overtreding fluit, dan betekent dat rode kaart. Ik denk als jij vanavond naar die beelden gaat kijken, dat je ziet dat Ruben Schaken de eerste overtreding maakt. Oké, okay, nou ja, dat zou kunnen. Als jij dat zegt, dan, uh, dan geloof ik dat. En dan, uh, ja, dan zijn we gelukkig geweest in dat moment. Jan Tratjano Pelle eruit. Die... Volgens mij een fantastische wedstrijd speelde. Je zei nog iets tegen hem even. Wat, wat, wat zeg je nou, tegen hem dan? Nee, hij gaf al uh, iets eerder aan dat hij eruit wilde. Ja, en ik, dat vond ik nog iets te makkelijk. Uh, uh, het stond 4-2. En er uh, waren best veel problemen. Want haal je hem eruit, dan krijg je nog een koppen minder in verdedigend opzicht. En toen het eenmaal beslist was, dan, uh, dan heb ik hem ook gewisseld. Ronald Koeman zei dat over Feyenoord winnend tegen Roda. PSV nog niet winnend tegen Herenveen. van Wieler. Maar die hebben nog drie kwartier. Want we zitten in de laatste minuut officiële speeltijd van de eerste helft. En Willems gaat daar over het been van zijn tegenstander. Het is de tweede keer dat hij een schwal bemaakt. Volgens Guzebjuk die zegt, sta maar weer op, we gaan vrolijk verder. En dat betekent Heerenveen balbezit. En uh, omdat het spel niet stil ligt en ook niet stilgelegd wordt door Guzzubiuk... scheelt dat Willems in ieder geval een, een kaart. Maar Heerenveen levert wel weer in Narsing in het strafschopgebied, van Heerenveen. Voorzet van Wijnaldum bij de tweede paal. Daar is niemand en daar is Koem heel rustig. Legt de bal met de borst terug op Van den Bussen. En uh, zo is er weer een mogelijkheid voor PSV voorbij. Kan Heerenveen weer van de goal afkomen in de extra tijd van deze eerste helft. Twee minuten krijgen we erbij... Kums voor, Heer, voor Heerenveen met een goede crossbal op van La Parra richting de hoekvlag aan de linkerkant. Daar gaat Hutchinson in de achtervolging. Hij moet er nu een kunstje van La Parra de, de, van de vierkante meter afkomen. Hij komt in ieder geval bij die hoekvlag vandaan. Dat is al heel aardig. De ridder dan met de paas richting penalty stip. En dan de omhaalpoging van Judith Siets. Uiteindelijk wordt het een, een volley uit de draai. Makkelijk genoeg voor Waterman om hem op te rapen. Maar Veen meldt zich in de slotfase. In ieder geval weer eventjes in de buurt van Waterman. Daar was het al een tijdje niet meer geweest. En daar gaat PSV weer met heel veel ruimte aan de linkerkant voor Willems. En Strootman Strootman naar Mertens aan de linkerzijlijn. Die gaat nu Kums op zo Koems uh, opzoeken. Daar uh, hij komt hij niet eens in de buurt. Gauwelieuw dan kan heel gemakkelijk oppikken. Omdat Mertens heel slordig die bal inspeelt. En Gouwenleeuw steekt het hele middenveld over. En kan zo doorlopen in de richting van... Uh... Waterman, daar zit de Rijk dan nog net tussen. Avond nog niet ten einde. De ridder met de voorzet, weggewerkt opnieuw door de Rijk over de zijlijn. Nou, dan kunnen we weer even ademhalen. En zo in de slotfase is er ineens ontzettend veel ruimte op het middenveld bij beide ploegen. En eh, ontstaat er dus weer een hoop slordigheid... En kan bijna een van beide ploegen daarvan profiteren. Maar vooralsnog staat het nog steeds 1-1 in die blessuretijd. De ingooi genomen. De ridder met de voorzet opnieuw. De Rijk werkt weg. Doet dat eigenlijk maar half. Dan een goede wegdraaiactie van Strootman. En dan is er weer heel veel ruimte voor Mertens. Op links heeft niemand bij zich. Het is 4 tegen 3 als Mertens opschiet. Kruipt natuurlijk naar binnen. Op zoek naar het schot met zijn rechter. Dat is moeilijk zat nog voor Van den Bus. Omdat hij er nog maar net bij kan. Krijgt PSV nog een hoekschop. En kan Mertens de volgende sprint inzetten. Maar het is ook weer slecht uitgespeeld van Mertens. Die onmiddellijk, je zag het bij zijn aanname al, gewoon voor eigen kansen wilde gaan. En dan kun je leuk meelopen met die andere drie. Maar dan heeft het geen enkele zin meer dat je nog wat doet. Die hoekschop van Mertens vanaf de linkerkant. Indraaien bij de eerste paal weggekopt. Half Mertens eerder bij de bal. of. Uh, Gouwenleeuw, het is Gouwenleeuw. Dat is de laatste actie van de eerste helft. Kuzibuyuk, fluit voor de rust. 1-1 is de ruststand bij PSV-RV. Djokovic tegen Del Potro in Londen. Gaat het een latertje worden, Marcella? Nou... Ik denk het niet. Het staat uh, 2-1 voor Djokovic. Hij heeft zojuist uh, gebroken. En het lijkt uh, dat hij echt uh, de wedstrijd uh, heeft gekanteld aan het begin van die tweede set. Hij stond dus 6-4-2-1, een breek achter. En ja, daar heeft Del Potro het laten liggen. Eind tweede set slopen er wat foutjes in bij het spel van de Argentijn. Ja, en Djokovic heeft het gewoon overgenomen. Staat nu 30-0 voor op eigen service. Lijkt dus op die 3-1 af te stevenen. Ja, en als je naar zijn record kijkt van uh, dit jaar beslissende sets... Uh, die, die heeft, heeft er 17 gespeeld. 14 daarvan won hij. Dus dat is natuurlijk ook wel een, een aardige statistiek. Djokovic nu op 40-0. Even kijken of hij die, die game pakt en inderdaad 3-1 maakt. Djokovic die de Tour Finals één keer won in 2008, maar dat dit jaar ook zo graag zou willen doen, won alleen de Australian Open. Dat was het Grand Slam toernooi aan het begin van het jaar. Daarna viel het voor zijn doen vergeleken met vorig jaar een beetje tegen. Tweede service is goed en Del Potro verslaat zich op de return. Dat wordt dus inderdaad 3-1 voor Djokovic. Hij bevestigt de breekvoorsprong met een love game op eigen service. Sterk, sterk, sterk. Nummer 1 van de wereld, ben je niet voor niets. Op de Jong legde de lat hoog op de 10 kilometer. En twee mensen mochten zich daar nog op stuk gaan bijten. Sebastian Timmerman. Het zijn ploeggenoten van Bob de Jong bij de ploeg van Jilet Anama, de bamploeg. En de een heet ook Bob, Bob de Vries, heeft het last van zijn rug. Zijn doel is om gewoon de top 5 te, be te bereiken bij deze 10 kilometer. Dan mag hij de wereldbekercyclus in. En die andere heet Jorrit Bergsma. En dat is wel een Vries, maar heet dus Bergsma van achter. En dat is eigenlijk de gevaarlijke man. Alhoewel hij na 4800 meter van de 10 kilometer al wel boven de 2 seconden zit. Qua verschil met Bob de Jong. Maar als je kijkt naar Jorrit Bergsma... Heb toch wel soms het idee dat hij strakjes nog wel een versnelling gaat plaatsen. Maar twee seconden, dat is al wel een redelijk groot verschil. 5200 meter heeft hij bijna afgelegd. Hij is over de helft dus. 6.49, 6,49-51 voor hem. Rondetijd 30,9. Dan keert hij nu voor het eerst eigenlijk sinds het eerste volle rondje weer terug. In de rondetijden van 30 seconden. Wel hoog dus, maar toch. En dan betekent dat dat hij de schade ten opzichte van Bob de Jong nu redelijk weet te consolideren. En Bob de Jong ging in het tweede deel van zijn team kilometer, toch langzaam maar zeker naar die 31 seconden toe. Daar komt hij weer aan. Jorrit Bergsma in de buitenbaan gebruikt veel ijs, gaat veel heen en weer, gebruikt echt de volle breedte van de baan. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant is het ook gevaarlijk met die lijn, maar hij blijft er tot nu toe netjes binnen. 30-9 voor de ronde. Dat is precies dezelfde rondetijd als Bob de Jong in deze fase van de wedstrijd richting de 5600 meter. Bob de Vries ligt al bijna 100 meter achter ten opzichte van Jorrit Bergsma, die met een goede kadans en een goed geconcentreerd gezicht nu de binnenbocht is ingedoken en dan komt hij dadelijk op weg naar de volgende passage. Dan heeft hij de zes kilometer op zitten. Maar hij moet dus in die laatste vier kilometer dik twee seconden gaan maken op Bob de Jong. Gaan ja, we terug naar het voetbal van vanmiddag. Pek Zwolle, Ajax werd 2-4. Uh, ja, wel Zwolle maakte die twee goals. Dietje en Drost in de laatste tien minuten... Zodat Ajax eerder door twee keer Fischer... ...de Jong en Alderweeld naar 4-0 was uitgelopen. Ajax, waarbij Mooijzander niet kon starten... ...Alderwild en Babel snel uitvielen... ...dus echt met een jeugdploeg speelde... ...kwam niet echt meer in de problemen. Maar je vroeg je af wat er gebeurd was als... ...nou goed, et cetera. Reden genoeg voor Bas Ticheler... ...om daar ook over te beginnen bij de Zwolle trainer, Art Langelaar. Moet je nou als trainer blij zijn met zo'n slotfase? Of moet je juist boos zijn omdat je denkt, ja, het had wel iets eerder gekund? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk beide een beetje. Ik ben blij omdat je de wedstrijd positief afsluit en nog een goal maakt. Waardoor het publiek uh, hopelijk nog iets, uh, iets met een positief gevoel naar huis gaat. Maar uh, nou, je, je doelt uh, duidelijk op de uh, zeer slappe beginfase die we spelen. Voor mijzelf ook onbegrijpelijk. Want het was niet zo dat de opdracht was om, uh, om gewoon maar apaatje af te wachten wat er ging gebeuren. Het was de juiste opdracht om wel naar voren tot een druk te zetten als het kon. Dat hebben we het de eerste half uur absoluut niet gedaan. Nee. En dan vragen wij altijd naar een verklaring die vaak niet zo makkelijk te vinden is. Maar die zou je net zelf ook gevraagd hebben, neem ik aan. En ja, in de rust met name. Van, uh, wat, wat, ik zeg, want, uh, het is nu uh, de, de brave boerenjongetjes uit Zwolle tegen de grote zone van Ajax. Zo is het verschil op het veld. En zo staan wij er ook in. Maar het is gewoon 11 tegen 11. Dus waarom zou je niet wat meer druk naar voren zetten? Waarom zou je niet gewoon uh, proberen wat te forceren? Toen we dat zijn gaan doen, nou ja, toen kwam er ook wat meer swong uh, uh, in de wedstrijd. Alleen in de dansen tussenstand 0-3. Ja, en dan uh, is het toch even wat lastige voetballen. Nou, denk ik dat je vooraf uh, aan zo'n competitie een soort lijstje maakt en zegt... hier moeten we de punten wel en hier hoeven we de punten niet per se te pakken. Dit lijkt me geen wedstrijd waar je punten uh, van tevoren had verwacht. Um, maar toch, als je nu zes keer thuis speelt en je wint zes keer niet... sterker nog, je verliezen alle zes. Wat, wat betekent dat? Nou, dat zijn twee dingen. Dus deze wedstrijd, die je inderdaad uh, inschat dat je daar wel eens niet zou kunnen winnen... Uh, dat is ook niet gebeurd, maar je hoopt dat je af en toe een keer een, uh, een stuntje kan uithalen. Dat is niet gelukt tegen Ajax en niet tegen PSV thuis en niet tegen Vitesse thuis. Dat zegt genoeg over de wedstrijden die we thuis hebben gehad. Waarin we eigenlijk allemaal ploegen hebben gehad die op papier uh, sterker zijn. En waarin er voldoende mogelijkheden zijn geweest om wel een keer resultaat te halen. Nou ja, de komende twee wedstrijden is uh, NAC thuis en VVV thuis. Daar hoop je bij voorbaat wel wat meer resultaten te kunnen halen. En is misschien deze wedstrijd juist daarom wel zeg maar, een mooi leermoment? Omdat je nu ook kan laten zien... In de namenspreking, kijk, zo moet je het dus niet doen. Namelijk te apathisch, te afwachten, te weinig durf. Mm, ja, maar kijk, het zijn wel algemeenheden. Te apathisch, in. ik hoor mezelf ook zeggen. Maar goed, het is natuurlijk niet de bedoeling. Jongens, probeer wel een best te doen. Het zit met name in niveau en dat het dus niet vanzelf gaat. Dus dat je. Op een top moet zijn. Wil je een kans maken? En, en wij denken daar toch te makkelijk over in het veld door het toch een bal te kunnen willen aannemen, toch een moeilijke voetballende oplossing te kiezen, terwijl je ook gewoon een keer een bal weg mag rossen, zeg maar, uh, ouderwets gezegd. En dat hebben we te weinig gedaan en daardoor uh, speel je eigenlijk meteen een verloren wedstrijd omdat de tegenstander in staat is om deze fouten keihard af te straffen. Ook Ajax heeft die foutjes gemaakt, maar wij zijn daar niet toe in staat. Dat is ook niet zo'n probleem, maar je moet zelf uh, in verdedigd opzicht gewoon rustiglozer zijn. En dat, uh, ja, dat hebben we nagelaten vandaag en dat is inderdaad hopelijk een leermoment, want we hopen natuurlijk dat het nou beter gaat. Hartlangeler, de trainer van Zwolle. Bergsma tegen de Vries. De laatste afstand op de 10 kilometer. Sebastian. En Bergsma komt terug. 100ste. was hij net nog maar langzamer dan het schema van Bob de Jong. Een aantal ronden geleden was dat dus twee seconden was zijn achterstand toen op het schema van Bob de Jong. Maar hij heeft inderdaad zijn tweede adem uh, gevonden. Jorrit Bergsma, die ik gisteren de marathon zag rijden. Toen reed er een kopgroep weg in de laatste tien, uh, tien ronden. En Bergsma zat er eerst niet bij met gaan zijn ploeggenoot. En hij reed me daar echt in 300 meter dat gat dicht. Dat was indruk en gaan won. Bergsma werd dertiende. En nu zit hij voor de eerste keer met nog drie ronden te gaan. Binnen de tijd van Bob de Jong. En zo lijkt het dus geen zevende titel voor Bob de Jong te gaan worden. Maar zo lijkt uh, Jorrit Bergsma voor de eerste keer in zijn carrière Nederlands kampioen te worden op de 10 kilometer. Nadat hij het voorseizoen al werd op de 5 kilometer. Hij werd, uh, tijdens dit weekend werd hij derde op die afstand. Hij heeft ook nog eens het voordeel dat hij een mooi richtpunt heeft. Namelijk aan Bob de Vries die helemaal kapot is. De rug speelt Bob de Vries parten. Die rijdt echt uh, ja, uh, helemaal stuk rond. En hier komt Bergsma met nog twee ronden te gaan. 30-5 in deze ronde. Betekent dat hij het verschil ten opzichte van Bob de Jong met 14 tiende vergroot. Tot 1 seconde en 500 ste voorsprong. En het betekent ook met die doorkomsttijd van 11.5568. Dat Jorrit Bergsma wel op weg lijkt om uh, uh, dat kampioenschapsrecord Die tijd die Bob de Jong vorig jaar reed te gaan verbeteren. Bob de Vries, ik hoop dat hij uh, in de gaten heeft. Dat Jillet Aanema zijn trainer hem heeft ingezeid dat Bergsma eraan komt. Ja, hij weet het. Hij kijkt al om. Gaat zelfs eventjes staan bij het ingaan van de laatste ronde. Ja, de laatste ronde natuurlijk voor Jorrit Bergsma. Want Bob de Vries moet daarna nog een ronde extra rijden. Jorrit Bergsma is 1 seconde en 2300ste sneller dan Bob de Jong. En is dus op weg naar zijn eerste Nederlandse titel op de 10 kilometer. Voor de laatste keer door de bocht heen. Dat is de binnenbocht voor Jorrit Bergsma. En dan richting de finish. Hij gaat een hele geweldige tijd neerzetten. Bob de Jong. Zijn tijd die gaat er dus aan die 12,59. De nieuwe nederlands kampioen op de 10 kilometer is Jorrit Bergsma. 12,57-42. Net geen kampioenschapsrecord, maar wel een geweldige tijd voor deze Vries van 26 jaar. Uit die ploeg van Jillet Anema, die dus voor de eerste keer Nederlands kampioen wordt op de 10 kilometer. Bob de Jong moet genoegen nemen met de zilveren medaille achter zijn ploeggenoot. En Jan Blokhuizen weet nu al zeker dat hij het brons pakt, want Bob de Vries die moet echt nog. Nog wel een stukje schaatsen. Dat is het podium. 1 Jorrit Bergsma, 2 Bob de Jong en 3 Jan Blokhuizen. De arme Bob de Vries komt nu pas over de streep. De negende tijd voor hem. De Jong Blokhuizen, Bergsma de Jong Blokhuizen gaan met Bloemen en Rob Hadders... naar de wereldbekerwedstrijden. En die laatste ritten, 10 kilometer, was toch echt wel weer mooi om naar te kijken. Het kan heel mooi zijn zo'n 10 kilometer. Bergsma en de Jong bewezen het nou weer eens een keer. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zes, precies. Ik zeg. Hier is Jeroen Tjepkema. De manier waarop het kabinet het ontslagrecht wil wijzigen... is onderdacht en onverstandig. Dat vindt de Vereniging Arbeidsrechten Advocaten Nederland. De vereniging vindt vooral de combinatie van minder ontslagbescherming... en een soberer WW te ver gaan. In Genk in Vlaanderen zijn zo'n 20.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het aangekondigde massa-ontslag bij de Ford-fabriek. Ook eerder ontslagen werknemers van Opel in Antwerpen... Renault in Veelvoorde en Philips in Turnhout lopen mee.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 Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De verdachte, een man van 32 uit Den Haag, is op het golfterrein aangehouden. Maar hoe hij deed is nog onbekend. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Pak afhoog. Met een wisselend bewolkt beeld, soms opklaringen, soms wat wolkenvelden. Het is eigenlijk vrijwel overal droog. Vannacht misschien een buitje in het noordwesten. Maar dat is met een hele dikke streep onder misschien. Als het wat langer opklaart, kan het nevelig worden. Kleine kans op een misbank. Minimumtemperatuur tussen 3 en 5 graden. Morgen wordt het 9 tot 11 graden. Eerst vrij veel laag hangende bewolkingen, misschien wat nevel. In de loop van de dag weer steeds vaker zon. Het blijft sowieso droog. De wind waait matig uit het zuidwesten. De komende dagen blijft de middagtemperatuur op een gelijk niveau. 9 of 10 graden. Maar de nachten worden wel kouder. En zo kan het in de nacht naar woensdag en naar donderdag toe een aantal graden vriezen. AWB verkeersinformatie: hier staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 2 kilometer. Op de A7 tussen Amsterdam en Horen in beide richtingen 2 kilometer bij Purmerend. Dat komt de wegwerkzaamheden. En in het zuiden van het land op de N69 neerpeld richting Eindhoven. Voor de aansluiting met de A67 3 kilometer. En dat zijn mensen terugko die terugkomen van het circuit Valkenswaard. Sportradio NOS, op één. NOS Radio, langs de lijn. We gaan weer naar Djokovic tegen Del Potro. Halve finale, derde set daar in Londen. Marcelo Mesker. Ja, Djokovic nog steeds uh, in die derde beslissende set. Een breek voort. Staat uh, 4-2 voor de Servier. Del Potro serveert. Staat uh, 30-0. rally is aan de gang. De rallies worden nu toch grotendeels gewonnen door Djokovic. Lijkt ook wel fitter hoor. Ik denk dat die partij gisteren van Del Potro tegen Federer er wel in heeft gehakt. Hij heeft korte hersteltijd gehad. En ja, hier ook weer zo'n lange rally. En dan wordt uh, Del Potro toch helemaal zoek gespeeld. Van links naar rechts, van voor naar achter. Nou, je kent het liedje wel. Uh, Djokovic fit, oerfit. En Del Potro, ja, met zijn tong op de schoenen. Ik denk niet dat hij het nog gaat redden. Of hij moet echt heel, heel diep nog kunnen gaan. Het is 4-2 voor Djokovic. Hier een prachtige dropshot. Onhaalbaar voor Del Potro. Uh, 4-2 voor Djokovic. Del Potro serveert 30-15. Verder is zometeen de tweede helft van PSV tegen Heerenveen. Reacties naar aanleiding van de NK-afstanden. Zeker de 10 kilometer nog. En natuurlijk overzicht. Oh, Football, Bye, langs de politie van de politie van de politie van de politie van de politie van de politie we beginnen in de Premier League in Engeland. Manchester City deze week nog gelijk spelend tegen Ajax. Vanmiddag dan toch nog een zwaar bevochten 2-1-overwinning op Tottenham Hotspur. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgt de deco voor de beslissende uh, beslissing. En Manchester City staat nu tweede in de Premier League. Een plaats die Chelsea weer kan overnemen. Chelsea staat met 1-0 voor tegen Liverpool na een half uur spelen. Doelpunt van John Terry. En als Chelsea wint, dan is de achterstand op Manchester United één punt. United dan, de koploper, boekte namelijk een zwaar bevochten zegen gisteren bij Villa. Na 50 minuten stond het 2-0 voor Villa. Maar de Mexicaan Hernandez, twee maal En Ron Vlaar in eigen doel, zorgde ervoor dat de punten alsnog meegingen naar Manchester. Alexander Buttner bleef overigens op de bank bij Manchester United. Arsenal liet andermaal punten liggen. Ditmaal tegen het voelen van Martin Jol. Spektakelstuk eindigde in 3-3. En Michael Arteta had Arsenal in de blessure nog naar winst kunnen schieten. Maar de Spanjaard zag zijn strafschop gestopt door voelen-doelman Mark Schwarzer. Voelen-trainer Martin Jol vond overigens dat voelen al eerder had moeten afmaken. You know, if you saw my team play, especially the, the, the second half as well, we could have scored four of five. And uh, we broke them we dominated them sometimes in midfield. Of course, they had a good team. But it would have been very harsh, you know, if they, uh, they would have scored the penalty. Uh, Martin Jol, die zei dat de tweede helft al heel erg uh, goed gespeeld had een aantal goals had moeten maken. Het zou heel zuur geweest zijn als die penalty erin ging. Arsenal staat overigens nu zevende op de ranglijst. Met bijvoorbeeld evenveel punten als het voelen van Martin Jol. In Duitsland heeft koploper Bayern München concurrent Eindracht Frankfurt op grotere achterstand gezet. Bayern won op eigen veld met 2-0. Frank Ribéry en David Alaba uit een strafschop zorgden voor de doelpunten. Achterstand van Frankfurt op de koploper is nu al 10 punten. Nummer 2 Schalke blijft wel in het spoor van Bayern. Voor eigen publiek werd Werder Bremen met 2-1 verslagen. Ibrahim Affelai werd in de rust bij Schalke gewisseld. Klaas-Jan Huntelaar moest na een uur naar de kant. Bij Willem Bremen werd Eljero Elia na 20 minuten of 20 minuten voor tijd vervangen. Schalke-coach Huub Stevens was overigens dik tevreden met die winst. Het uh, karakter wat in die manier steekt is super. En dat ze dan ook nog een klein beetje geluk had in die laatste situatie, dat herkent men zich dan. Grote sloop aan de jongens dat ze dat weer hebben gehaald. Ja, zelfverständelijk. Uh, Zijn een tonen karakter en dan had Schalke ook nog wat geluk, geldig Stevens. Bij Leverkusen had de derde plaats trouwens over kunnen nemen van Frankfurt... maar dan moest er wel gewonnen worden van Wolfsburg. Dat lukte niet. Integendeel, mede door een goal van Bas Dost... was Wolfsburg met 3-1 te sterk voor Leverkusen. Gaan we naar Italië, waar Juve gisteren al een riante zege boekte, 1-6, 6 in gewonnen, dus uit bij Pescara. Quagliarella zorgde voor de helft van de Juve-goals... en de koploper herstelde zich daarmee van de grote nederlaag... vorige week tegen Inter. Juve heeft na twaalf wedstrijden vier punten meer dan Inter... maar dat moet vanavond nog wel gewoon spelen bij Atalanta. Een andere ploeg in de top vijf maakte geen fout. Nummer drie, Napoli, was met vier tweede sterk voor Genoa. Fiorentina houdt de vierde plaats vast door een 3-1-overwinning op AC Milan. Een hele gewone uitslag inmiddels in Italië, El Elham... Wie was overigens een van de doelpuntenmakers van Fiorentina En de nummer 5 Lazio, won de altijd beladen stadsderby... tegen AS Roma met 3-2. Nog een keer die doelpuntenmaker van Juventus? Van Oh ja, tuurlijk, die. In Spanje is de top 3 nog niet in actie gekomen. Barcelona begint over een uh, ongeveer kwartiertje... aan de uitwedstrijd tegen Real Mallorca. En de nummer 2 Atletico Madrid, neemt het op tegen Getafe. Stadgenoot Real gaat op bezoek bij Levante. Real Madrid kan afstand nemen van de nummers 4 en 5. In eigen huis verloor Real Betis, namelijk met 2-1 van Granada... En de nummer 5, Malaga, ging met diezelfde s'avonds onderuit bij Real Sociedad. En dan in België blijft Anderlecht de koploper. Heerlijke uitslag, 6-1 tegen Club Brugge, maar liefst. En daardoor passeert Anderlecht-concurrent Zulte de Wagen weer op de ranglijst. Want die ploeg verspeelde punten door een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen. De eerste wedstrijd van Fouke Boy als trainer van Cerkelen Brugge... had een pikant tintje bij tegenstander A-agent, zat Bob Peters op de bank. Hij werd kort geleden ontslagen bij Cerkelen Brugge. Maar zijn opvolger Fouke Boy denkt dat er nog toekomst is voor de nummer laatst... Is nog niet dood? Nee, dat uh, absoluut niet. Nee, nee. En, en de kloof is weliswaar een punt of vijf, maar overbrugbaar. Ik blijf bij de stelling dat, uh, dat er meer in zit. En, en ook wat ik heel, uh, dat vind ik ook uh, om te nadrukken, is, is dat er ook uh, heel aardig talent loopt bij Serkelbrug. En dat heb ik vandaag ook weer gezien. Dat had ik al gezien. En uh, ik, dat, ja, daar word ik ook altijd wel vrolijk van. wordt hij vrolijk van misschien ook wel van het E2-2-gelijkspel... dus bij cerkelen tegen AA Gent. En Nederland wordt ook weer gevoetbald. De laatste wedstrijd in speelronde 11 van de Eredivisie. De tweede helft is begonnen in Eindhoven. PSV tegen Veen. Frank Wilaert. Eén minuut oud inmiddels uh, alweer. 1-1 is het inderdaad uh, nog steeds. Geen wissels in de rust en de eerste aanval van PSV hebben we alweer gezien. Aangever van Hutchinson. Maar daar had Wijnaldum echt een lange nek moeten hebben. Terwijl we net de halve Efteling ongeveer op het veld hebben gezien. Had Langnek daar niet misstaan. En misschien nog wel kunnen koppen. Wijnaldum was absoluut kansloos op die voorzet van Hutchinson. Wat uh, ja, was, was het dus nog altijd... in de rust, dat spektakel? Wat was, die, <laughs> was het Prins Carnaval met gevolgen Ja, dat lijkt het op. Dit was de keizer zonder kleren, maar dan nog met kleren... om aan te kondigen dat het sprookje in de Efteling... Zo. Okay. We hebben we daar ook okay. even reclame voor gemaakt. Ja. De winter de Efteling, ja. dames en heren, daar moet u vooral naartoe hebben we vandaag uh, gezien. Uh, V voetballen dan maar ja. gewoon weer. Ja, zullen we dat gewoon gaan doen? Heerenveen in uh, balbezit met uh, de ridder. Giudice heeft een aardige actie in uh, huis. Althans, dat dacht hij. Maar Van Bommel dacht er anders over. Die blokkeert die actie. En daardoor Merters nu in balbezit. Trekt weer naar binnen toe. Heeft geen ruimte voor het schot. Dan Strootman. Strootman naar uh, Wijnaldum. Wijnaldum naar uh, Hutchinson. Aan de buitenkant Narsing. Die het daar uh, voortdurend. Kruiswijk uh, het leven zuur maakt. Gaat nu ook naar binnen. Daar is het heel druk. Staan heel veel spelers van Heerenveen. Nog maar Strootman naar binnen. Uiteindelijk weer voor Mertens aan die linkerkant. Bal bij de penalty stip. En, uh, ligt uh, de bal klaar voor Wijnaldum. Voor wie kan hij hem klaarleggen? Voor niemand. En dan kan Veen er weer afkomen. Dat was in ieder geval een aanzet tot een kans. Alleen Wijnaldum op het moment dat hij de bal had, kon hij hem nergens kwijt. 47 minuten zijn we onderweg. PSV gaat gewoon door waar het gebleven is. In Eindhoven 1-1 is het. gaan tennissen Djokovic, Del Potro. Is er nog een ontsnapping mogelijk, Marcella? Nee, helemaal niet. 5-2, 40-0 matchpoint voor Novak Djokovic. Wat gaat dat snel zeggen aan het eind? De tank is echt leeg bij Del Potro. Anderhalve set, uitstekend gespeeld. Maar nu Djokovic, ja, op zijn Djokovic zou je kunnen zeggen. Set en een breek achter. Vier games in de tweede set rommelen. En dan ineens fluitend eroverheen. Goeie service, die komt niet eens meer terug. Del Potro krijgt alleen zijn record er nog tegenaan. En dus maakt hij het uit op laf. Wat is Djokovic weer goed en wat weer weet hij die wedstrijd knap om te draaien. Hij is niet voor niets de nummer 1 van de wereld. Hij wint vandaag zijn 74ste partij van het jaar. En uh, ja, morgen dan die finale tegen of Federer of Andy Murray. Zij spelen vanavond de tweede halve finale. Even te kijken wat de ontmoetingen tegen die mannen zijn. Tegen Federer staat Djokovic 12-16. Dus uh, niet zo heel goed. Tegen Murray 10-7. Het belooft in ieder geval veel. Maar Novak Djokovic beweer, bewijst maar weer eens dat hij uh, ja, op dit moment toch echt de beste speler ter wereld is. Hij wint van Juan Martín Del Potro met 6-2 in de derde set. Nog even een eind over. PSV Heerenveen, Frank Wilaard. Bal ligt op uh, punt 16. Kums achter de bal. Dat betekent vrij trap voor Heerenveen. 49 minuten onderweg. Djuricid staat daar ook in de buurt. Maar, uh... Ik mag aannemen dat het cums gaat worden. Het muur staat nu op afstand. Kuzebjuk zegt nu dat ze daar ook moeten, vooral moeten blijven staan. Gaat de bal. Er wordt weggekopt achterin door de Rijk. Nog een keer ingebracht en dan naastgeschoten. En uh, zo is de mogelijkheid voor Heerenveen weer voorbij. Het laatste man die de bal uh, raakte was de ridder. En Waterman uh, kan nu de doeltrap gaan nemen. Dat kan niet kort. Want Heerenveen blijft staan op de helft van PSV. Wil de boel vastzetten. Vijftigste minuut 1-1 is het in Eindhoven. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met die van vandaag en wel die om half 1. Vitesse, Twente, 0-0. Armoedige topper, anders kon je een duel tussen de koploper en de nummer drie niet noemen. En vooral in de eerste helft kon de wedstrijd niet echt boeien. En daar was Vitesse-Middenvelder Theo Jansen het van harte mee eens. Ja, klopt. Het was uh, tactisch wel, Tactisch van beide kanten. Uh, hun wou druk zetten, wij wou uh, vanuit onze organisatie spelen. Uh, dat hebben we allebei gedaan. En... Uh, Daardoor was het schouwspel voor de supporters. Ja, voor iedereen, denk ik. Het was, het was een boeiende wedstrijd, denk ik. Maar niet uh, spectaculair. Niet spectaculair. Vorige week maakte het Arnhemers indruk met de overwinning bij Ajax. Daardoor waren er misschien wel hele hoge verwachtingen bij het eigen publiek. Maar volgens trainer Fred Rutte betekent dat nog niet. Dat zijn proeg uh, direct in de aanval gaat om de fans te vermaken. Ja, en dan uh, allemaal naar voren lopen, hollen, rennen, draven. En dan met 0-4 uh, de Bitterberg op gaan. Uh, zo zit ik niet in elkaar. Ik denk ook niet dat het publiek dat wil. Kijk, want de, de tweede helft, zeker de laatste half uur, was, was, de wedstrijd denk ik wel vermakelijk. En zeker de laatste tien minuten, waar wij nog vol voor de winst gingen. En dan de coach van FC Twente, Steve McClaren. Ook hij gaf toe dat het publiek niet echt werd verwend. De Engelsman vond dat zijn ploeg gedisciplineerd speelde, maar wel veel moeite had om de bal in eigen bezit te houden. We were, we weren't good enough on the ball to win the game. We didn't hold the ball every time the ball went forward. We gaven de bal away. We didn't get hold of de bal. Een beetje beter when Bulikin, kwam on. We hadden een beetje meer presence, maar we bal niet Als je de bal. niet kunt houden van je bent altijd onder druk. Je krijgt niet uit je half. Dus so het um, is onze schuld voor dat. We moeten ontwikkelen en verbeteren. Anders blijven we niet blijven waar we zijn. Ja, zegt hij hebben speelden aardig gedisciplineerd. Ze deden een heleboel dingen goed. En we gaan overigens even midden in dit verhaal naar Eindhoven. PSV, Herenveen, Frank Wielart. Mertens zorgt ervoor dat de inpassen gebroken wordt, 52e minuut, schot van, nou het zal het zijn geweest, 17, 18 meter, krult de bal daar om van den bussen heen in de verre hoek, 2-1 voor PSV tegen Heerenveen in Eindhoven. Hij zei dus, anders blijven we niet lang op deze plek staan, mijn Maclègue en hij werd op zijn wenken bediend, want PSV is er nu langs met deze stand, dus dat klopt. Pek Zwolle tegen dan, 2-4 werd het, na 0-2 Rustland, 0-1 Alderwereld, 0-2 Fischer, 0-3 Fischer, 0-4 De Jong, 1-4 Afditsch en 2-4 Drost. Ajax is eigenlijk gewoon nog een gemakkelijke middag daar in Zwolle, pas in de laatste 10 minuten kon Pek wat terug doen. En die slotfase is volgens de ijscoach Frank de Boer een goede waarschuwing. Ja, nou, dat is in ieder geval wel uh, waar we aandacht aan moeten schenken natuurlijk. Dat je zo'n wedstrijd echt over de streep en heel professioneel uitspeelt. Uh, en eigenlijk misschien wel met 5-6-0 moet winnen op dat moment. Omdat de ruimtes natuurlijk heel groot worden achter uh, de laatste linie van de tegenstander. Een paar keer deden we dat wel, maar te weinig denk ik. En dan zie je, dan uh, komen er nog een paar hachelijke momenten, terwijl dat heel onnodig is. De boer zag trouwens twee spelers geblesseerd uitvallen. Hierbij Rijn Babel schoot na enkele minuten de schouder uit de kom. En Toby Alderwereld liep een liesblessure op en uh, werd uit voorzorg vervangen. Pek kon trots zijn op de laatste tien minuten. Het begin was desastreus. Coach Art Langeler had al heel snel door hoe hij zijn ploeg wakker moest schudden. Ik zeg, want Het is nu uh, de, de brave boerenjongetjes uit Zwolle tegen de grote zonen van Ajax. Zo is het verschil op het veld. En zo staan wij er ook in.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 Feyenoord, Roda, JZ. 5-2, met de Russen 3-2. Heel snel 1-0 Pellen, 1-1 Malki. 2-1 Pellen, 3-1 Immers, 3-2 Biemans. Onthoud die naam, 4-2 Klaasie en 5-2 Jan Maat. Want uh, waarom vertel ik dat? Biemans werd na 53 minuten uh, werd uit het veld gestuurd. Het wordt zo vervolgd. Eerst gaan we naar Lex Immers, want die was goed voor één treffer. Had er meer op zijn naam kunnen brengen. Beste mogelijkheid was vanaf 11 meter. Maar uh, die ging er niet in, maar daar zit de Feyenoord er niet mee. Ik mis liever een penalty op zo'n moment dan, dan dat ik hem op een belangrijk moment mis. En, uh, ja, daarna krijg je nog een kans van dichtbij aan, naar, misschien schiet hoog over. Maar voor de rest hebben wij vandaag gewoon uh, vijf goals gemaakt. En, uh, het hadden er meer kunnen wezen. Maar uh, we hebben gewoon drie punten gehad wat we moesten doen. Volgende week weer hem twee. Dat is weer hetzelfde doen: een uh, hoop goals maken en, uh, en laten we zien dat we de beste zijn hier in huis. Hier in huis zei hij dus, want die strafschop, dat zei ik u al, let op de naam, betekende voor Bart Biemans het einde van de wedstrijd, overtreding, rode kaart, strafschop. scheidsrechter Braamhaar eh, zei na het zien van de tv-beelden dat hij een onjuiste beslissing had genomen. Voordat die situatie ontstaat, wordt in feite de speler Biemans geraakt door schaken, getoucheerd door schaken. Daardoor komt hij te val en slaat in de uiterste poging de bal weg, voordat immers bal kan schieten. Dus voorafgaande was er in feite een overtreding, dus een overtreding gemaakt door Feyenoord. Dus had het een vrije schop, maar dan de andere kant op moeten zijn. Zij zegt de Brahma, die dus het boetekleed aantrekt... wel heel eerlijk, maar ook zuur voor rode trainer Ruud Brood. Ik denk, als jij vlak voor rust 3-2 maakt... en, je, en jij, ja, in feite krijg je penalty, maar je, je, je stopt hem nog... maar dan weet je, met tien man is dat heel moeilijk. Fijn, dat kan dat heel goed tussen die linies. En die krijgen natuurlijk uh, het publiek achter zich... Maar ja, dat, dat, daar stond ik wel van te kijken, eerlijk gezegd. Achteraf uh, ben je daar natuurlijk wel pissig over. Maar goed, ze zeggen wel eens, mensen maken fouten, ik maak fouten... en dan moet je daar maar mee leren leven, maar het is heel vervelend, vind ik. De wedstrijden van gisteren en eergisteren. RKC Waalwijk, Utrecht 4-0. VVV tegen Willem II, belangrijk onderin, 4-1. ADO Den Haag, AZ 2-2 en NEC Herakles 3-2 van gisteren. En vrijdag werd al gespeeld nakbreda tegen FC Groningen, 0-1. Gaan we naar de stand. Twente leidt nog 29 uit 12. Maar PSV 2 1 voor De dus tegen Heerenveen heeft 27 uit 11. En kan op 30 punten komen en aan de kop. Vitesse heeft er 25 uit 12 wedstrijden. staat dus derde. Ajax en Feyenoord achterhaalden Utrecht. Staan nu vierde en vijfde samen met Utrecht. Wat zes staat allemaal op 21 punten. En op saldo dus vier. Ajax, 5. Feyenoord, zes, Utrecht. Problemen onderin voor de clubs met 10 punten. 15e bijvoorbeeld. Roda JC. U hoorde Ruud Brood net nog. Staat nog net boven de streep. Want VVV. Van Lokhoff won twee keer op rij. En heeft nu 9 punten uit 12 wedstrijden. Pexwolle, altijd aardig spelend, maar weinig punten halend, heeft er 8 uit 12. En dan is daar nog Willem 2. Staat nu laatste achttiende. Het begint al een klein beetje donker te worden in Tilburg. 6 punten uit 12 wedstrijden. Maar het seizoen is nog lang. Ja. Ja. Ja. Uh, we gaan dan eens naar PSV Heerenveen. PSV dus op voorsprong tegen de Friese Frank Wilaard. Ja, nu wordt het grimmiger na 56 minuten. Het is 2-1 voor PSV. Kruiswijk raakt geblesseerd op het randje van zijn eigen strafsoepgebied. Mertens schiet de bal buiten. En uh, zodat Kruiswijk kan worden behandeld. Maar uh, Guzubijuk geeft dan vervolgens de bal op de plek waar Kruiswijk geblesseerd raakte. Weer terug aan Heerenveen. En terwijl PSV zegt het was een ingooi voor Heerenveen. En daarna krijgen wij dan natuurlijk keurig netjes de bal terug. Guzubijuk zegt nee, Heerenveen krijgt daar de bal. En dan krijgen jullie de bal alsnog terug. Maar Heerenveen dacht er anders over. Die ging gewoon zelf vrolijk in de aanval. En nu... Nu is dus iedereen boos op alles wat uit Friesland komt. En uh, terwijl ze wel in de aanval zijn gewoon, die mannen uit Friesland. Nu Djuricic een vrije trap meekrijgt. Halverwege de helft van PSV. Ja, Gusebjuk heeft het nu gedaan. Maar uh, de oplossing was niet helemaal de goede die hij koos. Maar daar had de heer Veen nog een handje aan mee kunnen helpen. Dat wilden ze niet, dat deden ze niet. En dus nu de sfeer. Niet alleen op het veld, maar ook op de tribunes. Wat grimmig. En de vrije trap van Heerenveen. Uh, overigens in instantie weggewerkt. In tweede instantie ook. Nu Van Bom. Maar de goede bal in de diepte op Narsing. Die heeft tijd en ruimte om een paas te geven. randje strafschopgebied. Daar was Wijnaldum helemaal vrij. Die staat nu op het 5 meter gebied Ook helemaal vrij. Maar daar komt dan de bal niet meer via Matafs. Want dat was het doel dat Narsing had gekozen. En uh, uiteindelijk bal over de achterlijn. is het slechts een hoekschop voor de ploeg uit Eindhoven. En nu heeft het publiek gelukkig weer gekozen voor de positieve manier, namelijk de ploeg aanmoedigen. En ervoor zorgen dat die 2-1 voorsprong na een klein uurtje voetballen kan worden uitgebreid. Mertens is degene die die corner gaat trappen vanaf de linkerkant. Legt hem meestal neer bij de eerste paal. Nu randje doelgebied wordt hij weggewerkt met de nodige moeite. De enige man voorin bij Heerenveen is ja. Van La Parra. En uh, daar staat Hutchinson dan bij. En uh, daardoor heeft La Van La Parra het behoorlijk lastig. Hij blijft wel in balbezit. Judicic komt dan helpen. En uiteindelijk is het een overtreding daar gemaakt door PSV. En kan Heerenveen dus wat rustiger gaan uit. Nu is Kuzebjuk de gebeten hond, in het, in het stadion. 58 minuten zijn we onderweg. De rust is in ieder geval weer een klein beetje teruggekeerd. Bij PSV Heerenveen 2-1 is de stand. Nou, nog even naar het schaatsen. 10 kilometer, prachtig gewonnen door Jorrit Bergsma. Hij bleef zijn ploegenoot Bob de Jong, die een rit daarvoor reed. Dus uiteindelijk zo'n ruim anderhalve seconde voor. Bert Maldering praat na met Jorrit Bergsma. Ja, gefeliciteerd. Dit was een hele mooie. Ja, zeker. Eh. Ja, ik had nu het voorrecht om in de laatste rit te rijden. Vorig jaar was het net andersom toen Bob de Jong in de laatste rit reed. Dus die komt er nog mij rijden. Hoe zit het daarin? Ja, op de 10 kilometer wel. Als je zo dicht bij elkaar zit. Bob de Jong en ik rijden ongeveer snel dezelfde tijd op de 10 kilometer. Ze zijn er erg aan elkaar gewaagd. en uh, een Beetje hetzelfde type rijden is eigenlijk. En dan, ja, dan scheelt het wel als je in de laatste of voorlaatste rit rijdt. Wist je dat je nog in je had wat je uiteindelijk in je had? Dat die ronden tijdens zo omlaag konden, 30 35, 30-5, 30 5, 30, 4, 30 5. Nou, eigenlijk niet. Ik zat halverwege rustig, ik steeds zat steeds rond de uh, 31 iets boven. 8 ronden voor het eind, toen ging het los. Ja, maar het ging niet vanzelf moet ik zeggen. De benen waren aardig zwaar, toch wel van de marathon gisteren. En, uh, maar het ging wel, op techniek kon ik hem mooi uh, beetje per beetje uitbouwen. En uh, proberen op ontspanning te blijven rijden en dat, uh, ja, dat ging goed. Ja, dat ging zelfs heel goed, want de rit voor jou, Bob de Jong, ja, die zat te zoeken op een gegeven moment. Dat heb ik aan jouw schaatsen niet afgezien. Nou ja, ze voelde het wel hoor. Ja, natuurlijk probeerde je het zo, uh, wel zo makkelijk mogelijk te blijven schaatsen. Dus uh, en dat kost toch wel veel energie en focus, zeg maar. Dus uh, deed het deed wel pijn hoor. Wat zegt het jou? Je wordt nu Nederlands kampioen 10 kilometer. Vorig jaar was je Nederlands kampioen 5 kilometer. Is dit mooier? Nee, nee. Dat scheelt elkaar niet. Vijf was vorig jaar heel mooi. Dat het nieuw was? Ja, ja. Ja, ook misschien maar vijf of tien. Ik vind beide... Beide mooi om te rijden. Ik denk toch wel dat de tien me beter ligt, maar... Uh, ja, als ik goed ben doe ik op de vijf ook gewoon mee voor de overwinning. En, uh, Misschien was het. Ja, ik weet niet. Beiden zijn mooi. Of Was de motivatie ook dit keer op de 10 heel erg groot? Omdat je op de 5 met je derde afgelopen vrijdag stak dat jou ook nog? Eh. Uh, ja, hè. Ja, als je conditioneel bent, ben ik wel goed, heb ik al eerder gezegd. Maar technisch liep het gewoon niet goed. En wat je ook zag, Bob. Bob was altijd afwachtend. Waardoor je elkaar ook een beetje rent eigenlijk. En we, we lieten beide we lieten gewoon in het begin heel veel zitten, zeg maar. Ja, en dat. We bouwen wel aardig goed op over het laatst, maar ja, in het begin hebben we al zoveel verloren op die vijf, Daarom was Het gaat ook zo groot met uh, Sven, denk ik. Maar uh, technisch, ik moet zeggen, technisch gaat het steeds beter en op de 10 uh, kilometer komt het al weer minder uh, nauw allemaal, want het, de tempo ligt wat hoger. Dus uh, uh, ja, de komende tijd gaan we wat meer fijn tunen en dan zullen we kijken of die 5 er ook weer bij kunnen pakken. Jacob Bergsma, we gaan meteen naar Eindhoven. PSV, Heerenveen, Frank. 61 minuten. Het is 3-1 geworden. Wijnaldum doet het. Een prachtig paasje van Mertens op Strootman. Die geeft die bal in één keer voor op het op de voeten van de volledig vrije Wijnaldum. Eerst zit Van der bussen er nog tegenaan. En dan kopt Wijnaldum, want daar wilde ik uiteindelijk naartoe. De bal over de doellijn wordt hij nog ondersteboven geschopt. Ook nog door Van der Bussen, maar dat maakt er niet uit. Die bal zat al, dus Wijnaldum was eerder blij dan boos op de keeper van Heerenveen. 3-1 voor PSV tegen Heerenveen.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 rotation requesting that it's lifting you up Cameras van vier jaar geleden en Make It Mine. En daarmee komt het einde aan vier uur langs de lijn op deze zondag. PSV Heerenveen loopt nog. De stand is daar dus 3-1. En bij deze stand is PSV de nieuwe koploper in de Nederlandse Eredivisie. Vervolg van die wedstrijd zometeen in het Radio 1-journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO, Studio Itzerda. En langs de lijn is weer terug vanavond om tien uur met Jeroen Stompost. Dank voor het luisteren en nog een prettige avond. Oosterend op Tessel. Gezellig, gemoedelijk, deuren niet op slot. Ons kent ons. dat. Tot, tot. Er wordt ingebroken, gejat en geplunderd. Ik heb altijd mijn achterdeur gewoon los gehad. En nu moet ik mijn deurtjes op slot doen. Luister vanavond naar de documentaire Verloren ons. Sla maar. Wat lult u nou? Sla maar. Over een dorp aan de Waddenzee. Het vertrouwen voorbij. Ja, wij zijn natuurlijk niet echt ja, liefetjes om het zo maar te zeggen. Vanavond, 9 uur in Hollandalk Radio, verloren onschuld. En wat moet je dan? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in de tv-show het bizarre levensverhaal van topvoetballer Andy van der Meijden. Dankzij drank, drugs, gokken en vrouwen werd zijn leven een totale nachtmerrie. En wie heeft er nou een kameel in de garage...